6 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Astronaut André Kuipers begint straks aan zijn terugreis naar de aarde. Het is de bedoeling dat de Soyuz-capsule waarmee Kuipers en twee anderen terugkomen... tussen nu en zeven uur wordt ontkoppeld van ruimtestation ISS. Als Kuipers terugvliegt door de Damkring is hij ruim een half jaar in de ruimte geweest. Daarmee is zijn missie de langste Europese ruimtevlucht in de geschiedenis. Het vertrek en de landing van Kuipers zijn live te zien op journaal 24. Clarence Seedorf speelde de komende twee seizoenen... voor de Braziliaanse club Botafogo. Volgens de voorzitter van de club uit Rio... komt de 36-jarige middenvelder niet voor het geld, maar om te presteren. Vorige maand nam Seedorf na tien jaar afscheid van AC Milan. Wat minister Rozentaal betreft is er geen plaats voor president Assad... in een overgangsregering in Syrië. Dat zei Rozentaal na het topoverleg over Syrië in Geneve... Daar werden deelnemende landen het erover eens dat er een overgangsregering moet komen, maar er werd niet afgesproken of president Assad nog een rol speelt in die regering. In België zijn gisteravond zeven gewonden gevallen na een ongeluk met een luchtballon. Dat gebeurde 30 kilometer van Maastricht in Houthalen. De luchtballon werd bij de landing door de wind gegrepen, waardoor drie mensen uit het mandje vielen. De ballon kwam zo'n 50 meter verderop neer en daarbij raakten nog eens vier mensen gewond. Cyprus is de nieuwe voorzitter van de Europese Unie. Het komend halfjaar zullen Cypriotische bestuurders vrijwel alle vergaderingen leiden... van de ministers van de 27 EU-lidstaten. Het voorzitterschap van Cyprus komt op een pikant moment. Vorige week vroeg het land Brussel nog om steun om de banken overeind te houden. Het weer, een zonnige periode en stapelwolken wisselen elkaar af. Later in de middag nog kans op een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen droog en iets warmer.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 Tien over 12 bij Human op Nederland 1. Dit is Radio 1. VNN VNN 47. Het lukt. Denk... Goedemorgen, het is 1 juli 2012. Het is de dag dat André Kuipers terugkomt op aarde. Rond kwart voor tien zal die landen op de steppen van Kazachstan. En rond kwart voor zeven is de ontkoppeling van de ISS met zijn sojus. En uh, daar zijn we bij, daar gaan we naar luisteren. En uh, Geert Groot-Koerkamp is in het vluchtleidingscentrum bij Moskou. En uh, nou, die is daar dus bij waar alles wordt geregeld. Dat gaan we zo meteen uh, laten horen. En we spreken ook de broer van André Kuipers, Fred Kuipers. is dus dat. Hij is... Uh, ja, die is natuurlijk vol spanning uh, te kijken hoe het allemaal uh, gaat aflopen. Waarschijnlijk komt het wel goed, want er uh, ja, gaat het niet zo heel verschrikkelijk vaak wat mis. Maar het goed, het is toch een spannend moment. Dus niet zo gek dat hij uh, dat uh, een beetje zenuwachtig daarvoor is. Tenminste, daar gaan we vanuit. Dat allemaal zo meteen. We hebben ook andere dingen hoor. Voetbal zo meteen. En we hebben kijkcijfer bingo. Waar moet je naar gaan kijken nu het EK straks voorbij is? tour de France ook het is begonnen. En Guus Hoogaerts heeft uh, drie toffe Tour de France plaatjes uitgekozen. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Maar eerst gaan we praten over het EK-voetbal... en dat doen we met Ferdinand. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc, met Ferdinand Hossenbux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 1 juli 2012, een week die achter ons ligt. De week waar Bert van Marwijk de onvermijdelijke handdoek de ring ingooide... en de zoektocht is begonnen naar zijn opvolger... De week waar in Egypte na 31 jaar een nieuwe president ten tonele zag verschijnen in de persoon van Morsi. De week waar met name Ajax en de stadionclub uit Rotterdam Feyenoord begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een week waar allerlei namen voorbij kwamen betreft de functie van bondscoach. De week waar enkele transfers te kregen of nog in de lift zitten op het hoogste niveau in het betaalde voetbal... De week waar de halve finales op het EK een feit waren met als hoogtepunt Super Mario... ...die de squadra Asura de finale inschoot. Een finale die later vandaag een feit zal zijn. En Luc, het was de week waar... Daar komt hij. Sam Marco, de werkzaamheden begon bij Heerenveen. We gaan over tot de orde van de dag. Ja, die orde van de dag is uh, op voetbalgebied toch wel uh, de EK-finale vandaag. We moeten het zometeen nog even hebben over, uh, over Bert van Maarwijk en zijn opvolging. Maar eerst even die EK-finale. Heb je er zin in, Ferdinand? Ik heb er zeker uh, zin in, Luc. Even vooraf de ploegen die vanavond uh, in die finale staan. Uh, Spanje was absoluut een favoriet. Want op een groot evenement zijn er altijd favorieten en de outsiders. En we hebben vanavond de favoriet tegen de outsider. En dan kijk ik even richting de outsider. Italië heeft een, een, een goed toernooi gespeeld. Met name die laatste wedstrijden. Deze twee die hebben elkaar al getroffen. In groepsfase En toen werd het 1-1. Mm -hmm. Maar die staan vanavond ja, in een, een, een, een heel ander gedoe, om het zo te zeggen, tegen elkaar. Want vanavond gaat het erom. Vanavond uh, ja, zal die beker ergens naartoe gaan. Of naar Spanje of naar Italië, Luc. En ik, ik hoop dat het een mooie wedstrijd wordt. Ik denk zelf dat Italië nogmaals de favoriet is gezien de laatste twee wedstrijden van Spanje. Spanje speelde niet zo geweldig. Ze hebben wel een geweldig team, hoor. Maar ja, goed, het is altijd afwachten, hoe loopt zo'n zo wedstrijd? En even naar die Italianen toe, die spelen een, een heel mooi systeem, joh. Die spelen 3-5-2 met Pirlo als grote animator. Ja, die, die is echt fantastisch, hè, dit EK. Pierlo is zeker uh, fantastisch uh, gezien wat hij allemaal heeft uh, bereikt in Italië en in feite afgeserveerd door, door uh, de Rossoneri en die hebben nou geweldig spijt. Die man is 3, 34 jaar, maar die is bezig als een tweede jeugd. En nogmaals, hoe hij, hoe hij een bal bedoelt, hoe hij een bal aanneemt, Luc, we, we genieten er allemaal van en ik denk dat we vanavond ook gaan genieten van Pierlo en niet te vergeten... Mario Balotelli. En zijn die twee mensen dan ook de reden dat, uh, dat jij vindt dat de Italië favoriet is? Want je zou toch zeggen dat Spanje eigenlijk favoriet is. Uh, volgens mij heeft, wordt ook wel een beetje zo tegen aangekeken dat Spanje toch wel de favoriet is en, uh, en Italië de underdog. Inderdaad, Italië is dit toernooi begonnen als de underdog, maar uh, naarmate het toernooi vorderde, zag je die Italianen, die spelen anders, die spelen niet meer zoals 40, 50 jaar geleden. Ze spelen uh, naar voren toe, met de bal naar voren toe, niet meer naar achter toe. En dan noem ik hem weer Pirlo. Het moment dat Pirlo die bal heeft, is het niet meer een terugspeelbal. Het gaat of in de breedte, of naar voren toe. Het is aanvallend. En nogmaals, uh, de, de manier hoe ze spelen, dus ze spelen gewoon met drie man erachter, en dan heb je die vijf voor die verdediging, twee diepe spits. En ja, Pierlo, tussen dat groepje dat voor die verdediging speelt, is hij de man die in feite alles beroert. Italië speelt totaal anders. En, ja. dat, en, en, en daar denk ik dat die Spanja de bang voor zijn. Hoor. Maar nogmaals, ik, ik tip Italië vanavond als favoriet. Maar ja, nogmaals, Spanje heeft een reputatie. Want ze staan voor de derde keer op een rij, niet te vergeten, op een groot podium ja. in een finale. Ja, dat zou zomaar eens een, een recordje kunnen zijn. Want volgens mij is dat nog nooit gebeurd: hè? drie keer achter elkaar ja, ja, in ja, een dat toernooi. Dat is nog nooit reden. gebeurd. Joh. Dat is alleen gebeurd op een WK waar die Duitsers drie keer achter elkaar in een finale. Maar goed, Spanje heeft het gevlucht, Het is gewoon geweldig. Ja, ja, ja. Nou, we gaan dat afwachten hoe dat af gaat lopen. Laten we hopen op een mooie wedstrijd. In ieder geval voor ons bedoeld. Maakt toch niet zo heel verschrikkelijk fout wie de winst Tenminste. Nee. Als, als, nee, als neutrale toeschouwer denk je ook wel, ja, het zal allemaal wel. Maar als het maar een mooie wedstrijd wordt. Absoluut. Wij hebben ondertussen onze eigen problemen. We hebben namelijk geen bondscoach meer, Ferdinand. Nee. Dus ik nee. dacht, wil jij het niet doen? Uh, nou, ik zou het willen doen, maar de KNVB zal mij nooit die gelegenheid geven. Je weet dat ik zit in het voetbal, maar dan op een ander vlak in het zaalvoetbal, maar het is totaal wat anders. Maar goed, ik zou er nooit aan beginnen, hoor door dan het gedoe met al die spelers, met al die ego's. Maar oh ja. even nog, even nog heel kort, hoor, kijk, de richting van Marwijk. Door het gebrek van homogeniteit, uh, Luc, uh, is... Uh, van Marwijk is het finaal uh, verkeerd gelopen. Hij heeft die grip op die gro groep heeft hij in feite verloren. Kijk, door haar halstartigheid uh, groef hij zijn eigen graf. En ja, hij gaf zijn oogappelen van persie uh, privileges binnen de groep. En dat stuitte toch enkele spelers tegen de borst. En in zijn biografie Luc. Uh, staat de beste Nederlandse bondscoach aan de tijden, maar na dit debakel zal hij zeker niet zo de geschiedenisboeken ingaan. Nee. En uiteraard blijft die prestatie van twee jaar geleden staan, maar deze prestatie op het EK zal ...onherroepelijk de boventoon voeren. En de vraag is, nu je zei het, al wie wil deze man gaan opvolgen? Ja, nou, Ruud, Ruud Gullert wil het wel, uh, volgens mij. Want die zag ik bij Voetbal International op, uh, op RTL. En uh, nou, die zat wel echt... Ik heb nog nooit iemand zo openlijk zitten zien solliciteren naar een, uh, naar een functie als bondscoach. Ja, even heel kort. Het, het programma op zich, uh, de man wordt... Uh tijdje daarvoor of wat dan ook gewoon afgeserveerd door de heren die dat programma verzorgen. Laat dat duidelijk zijn. Nou, nu zit Ruud Gullet daar en er worden allerlei namen genoemd: Ko Van Gaal, Rijkaard, jij ja, hebt ook nog Kroll, Neeskens, Foppen en De Mos. Maar goed, Ruud zit daar aan tafel en dan, dan kantelt de hele zaak en dan wordt die man de hemel ingeprezen. Yeah. Weet je wat het is? Heel kort hoor, uh, Gullet is als clubcoach totaal mislukt. Bonscoach is een andere koeklub. Dat weten we allemaal. En je hoeft de jongens echt niet te gaan leren... Van hoe ze moeten voetballen, want dan krijg je gedonder. Ja. Belangrijk is, en dat heb ik al vaak aangegeven in jullie programma... als je bondscoach bent, moet je twee dingen heel goed in de gaten houden. Zorg dat het collectief heel goed is, want je staat hier elke dag voor die groep. Ja. En zorg dat er nooit wrijvingen zijn. Ruud was een uitstekende voetballer. Ruud heeft heel veel neergezet. Men praat nu over het boegbeeld van Nederland. Dat snap ik allemaal wel. Maar nogmaals... Bonscoach is heel heel andere koek. En ik ben blij hoor, en dat zeg ik ook in, de, in jullie programma... ik ben blij dat Koeman het niet doet. Echt, dat meen ik. Ja, he? die moet bij Feyenoord blijven. Die moet, nee, die moet gewoon bij Feyenoord blijven. Ja. En gewoon uh, Feyenoord moet hem houden aan zijn contract. Ja. En mocht Ruud het worden... Luc, uh, ja oké, okay, het zal zo zijn. Maar het, is, het wordt heel, heel, heel moeilijk. Ferdinand, tot slot, ik wil een naam horen. Wie vind jij moet Bonscoach worden? Als je mij eerlijk vraagt... Eerlijk, ik geef gelijk een antwoord, ik ga er niet omheen. Louis van Gaal. Louis van Gaal. Hij is vrij uh, en hij kan het. En hij hij kan fans. het, hij is vrij, alleen zal, zal het anders moeten zijn. Hij zal heel veel dingen moeten veranderen. Er moeten zonder meer spelers eruit, Luc, laat dat duidelijk zijn. Er moet een, er moet een hele groep eruit. En dan zegt iemand tegen mij, ja, wie hou je over? Heel snel hoor, er zijn stadsspelers. Ik denk aan Maher, Klaasie, Dost, Fer, Viergever, Bittner. Zo kan ik doorgaan. Maar goed, ik hoop dat Louis het wordt. Als gunnet het wordt. Nogmaals, nou ja, succes eruit. We gaan het afwachten en misschien weten we dat volgende week wel. Kunnen we er dan over doorpraten? Dankjewel, Ferdinand. Bedankt dat ik er mocht zijn. De groeten aan de redactie. Een hele mooie zondag. Een geweldige finale vanavond en tot de volgende weekdag. strong enough to wash away the dishwater world. This head was lemonade. De had the Shins, No Way Down. De sportzomer is in volle gang. En dat is voor sportgek Nathalie alle reden om elke week in 4-7 een ode te brengen aan een van haar favoriete sporters. Nata liefde voor sporters. Nou, toen ik op de basisschool was, was ik eigenlijk nog niet met uh, fietsen bezig. Zit Mollema zit er ook, Mollema zit er ook. Kijk daar is in een in het bovenaan. Maar hij moet nu naar voren toe. Mollema, je moet naar voren toe. Ik zat op voetbal en ik sparte veel, maar een wielrenner dacht ik helemaal niet. Bauke Mollema. Beroep wielrenner. Kijk eens, oh. daar is hij binnen. Zie je, Bauke Mollema. De nummer 2 op 40 seconden. Hij heeft heel goed gedaald vandaag. Goed geklommen ook. En laat zien dat hij eraan zit te komen. Geboren in Groningen. Waar het altijd waait. Ja, toen ik in jaren 14 veertien was, toen moest ik uh, ja, dagelijks van Zuid-Horne naar Groningen op en neer fietsen. Mollema in het wiel van Lichthart. En ik zie geen groene trui. Mollema gaat punten pakken. Ik vond het mooi om gewoon, uh, alleen door het Groningenland te fietsen. En uh, ja, dat gaf, gaf toch altijd wel een keer. Eén van de meest herkenbare renners van het wielerpeloton. Bouwkes flaporen vangen veel wind. En wie komt daar? Jawel, Bouke Mollema. Keurig op de derde plaats. Mollema doet het goed. Verovergebogen gebogen, op over mijn lichtstuur. En gewoon ja, maximaal rijden. Ik pak de groene trui, zeg. Dat gaat bijdragen aan zijn geval. van faam. Ik heb ook nog een tijd in krantenwijk gehad. Bracht ik elke dag uh, bracht ik de kranten rond. Een rondje van 5, 6 kilometer was het wel. Dus dan had ik toch weer uh, 10 kilometers uh, meer op een dag. Duidelijk dat de Peña Cabanga zijn tol heeft geïnst. Want ook Bouken Mollema is helemaal stuk. Hij heeft alles gegeven. Bouk is zo lekker normaal gebleven. Klopt. Ik heb begrepen dat je nog altijd in een, in, een, in een studentenhuis woont. Nee, dat niet meer. Oh, niet meer? Sinds, sinds, is dat nieuws. Sinds een paar maanden inderdaad. Uh, okay. Ik heb daar wel drieënhalf jaar gewoond. Tien vierkante meter. Nuchter. Ik had het daar goed. Uh, ja, waarom zou ik er weg gaan, dacht ik. Uh, ik had alles wat ik nodig had. Een uh, bed, tv, een computer, uh, een bank. Ja, meer had ik eigenlijk niet nodig. Eigenzinnig. Klopt het wat ik ooit las, volgens mij in de muur of zo in de muur, dat jij je onderbroek aanhield in het begin? Dat je dacht dat dat hoorde, onder ja. je wielenbroek. Ja zeker, zelfs ja. uh, toen ik de eerste wedstrijd reed had, ik, ja. Echt waar, ik reed je ja. al tussen uh, grote jongens als Frère en die zei... Hey, nee, nee, nee, je mee, je mee, nee nee nee, bij de profs nog niet, maar uh, de eerste wedstrijd bij de amateurs, ja ik wist niet anders. Op een gegeven moment na een paar maanden, toen uh, zagen andere ploeggenoten dat voor de staart. En die uh, ja, zei dat tegen me. ik denk, oh dat wist ik helemaal niet. Uh, nee, je wist niet wat er een zee in zat en dat hij liefst gelijk op je lijst zat. Nee, nou ik vond het wel lekker zitten eigenlijk. Het is natuurlijk mooi, het is niet mijn beroep, het begon als een hobby, dat is natuurlijk al prachtig eigenlijk dat je van een hobby je beroep hebt gemaakt, dat is alleen maar goed denk ik als je er plezier in hebt. Vandaag start je als een van de kopmannen van de Rabobankploeg in de Tour de France, dus hou die oren in de gaten. Ik denk dat drie weken lang gewoon heel goed kan zijn, constant zeg maar, zonder slechte dag en dat ik gewoon ja, een heel goed klassement kan rijden en het podium denk ik kan rijden in een grote ronde. Volgende week brengt Nathalie weer een ode aan een andere sporter. En dat doet ze nog zolang de sport duurt. Het is uh, inmiddels 10 uh, minuten voor half 7. Tijd voor het nieuws met de in Alicante geboren Nederlander Ivo Boeges Nieuwhuizen. Radio 1. Het nieuws van Alicante. Buenos dias, señores y señores. Het is zondagochtend 1 juli en misschien gaat deze dag de boeken in als de dag waarop titelverdediger Spanje als eerste voetballant zijn EK-titel prolongeert. Of zal Nino Terrible Balotelli van de Italianen een roet in de pijlje gooien. Vandaag een EK-special van het nieuws van Alicante met La Selección Española natuurlijk als middelpunt. Vanavond is dus la finale van de Eurocopa tussen de twee voetbalgrootmachten Spanje en Italië in Kiev. Terwijl de Spaanse premier Rajoy en zijn Italiaanse equivalent Monti juist de handen ineens slaan om de Zuid-Europese landen te redden van een economische hel, zullen generaal Xavi van Spanje en generaal Pirlo van Italië op het voetbalveld oorlog voeren. Maar Spanje is geen favoriet, zegt de Spaanse bondscoach Vicente del Bosque. Ondanks dat ze zowel Europees als wereldkampioen zijn. Italië is de viervoudig wereldkampioen. We kunnen niet over een favoriet spreken. De kansen zijn 50-50, zo vertelde del Bosque op de Spaanse radio. Spanje speelde in de groepsfase ook al tegen Italië, toen werd het 1-1, en had toen de kans om de squadra uit te schakelen. Daarvoor moest La Roja in de laatste poolwedstrijd 2-2 gelijk spelen tegen Kroatië. Spanje won toen wel met 1-0. Ik vind het niet spijtig dat de wedstrijd tegen Kroatië niet op een gelijkspel is geëindigd, zodat Italië zou zijn uitgeschakeld, al dus Del Bosque. Diezelfde Del Bosque heeft vanavond de kans om de legendarische Duitse bondscoach Helmut Schön te evenaren. Schön heeft als enige coach ter wereld zowel een Europese als wereldbeker op zijn cv staan. De inmiddels overleden trainer heeft het EK van 72 en het WK van 74 met Duitsland gewonnen. De Spaanse seleccionador won twee jaar geleden met Spanje de wereldbeker door in de welbekende finale tegen Nederland te winnen. De trainer weet dat ik een beetje gek ben. Dat zei Sergio Ramos in de persconferentie na de met penalties gewonnen wedstrijd van Portugal in de halve finale. De verdediger nam zijn strafschop tijdens de serie als paninka, een koelbloedig wippertje vanaf 11 meter. En met succes. De technische staf keek vanaf de zijlijn tegelijkertijd geschokt en uitzinnig toe. Ik deed dat om critici de mond te snoeren naar mijn genis, de penalty, in de halve finale van de Champions League met Real Madrid tegen Bayern, zei Ramos. Bovendien vond hij dat hij op deze manier het zelfvertrouwen bij de Portugezen kapot maakte. Meer dan 11.000 aficionados, Spaanse fans, reizen naar de Oekraïn zat Kiev af om Spanje aan te moedigen in de finale. Dat meldt la Real Federación Española de Football, de Spaanse KNVB. De voetbalfederatie verkocht eerder al 10.000 finale kaarten, variërend in prijs van 50 tot 600 euro. Maar omdat Spanje nu in de finale staat, hebben ze er 1.000 extra gekregen van UEFA. Inmiddels zijn al die kaarten ook uitverkocht. De overige 30.000 beschikbare plaatsen zijn inmiddels ook vergeven, maar inmiddels circuleren er via de unofficiële verkooppunten al bedragen van 10.000 euro per kaart. Esto era todo para hoy. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. ¡Ánimo España! Goed, je luisterde naar het nieuws van Alicante en het is er toch een dag zeg. Gisteren is hij begonnen, de Tour de France met een proloog, gewonnen door Fabio Cancellara. We gaan praten over de Tour de France en dat doen we met Leon Guijer van hetiskoers.nl. Leon, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Fijn hè, dat liedje weer op de achtergrond. Heerlijk, lang niet gehoord. <laughs> hoe, hoe leef jij nou? Want jij, jij bent een enorme wielerfan en, uh, en hebt ook die website heteskoers.nl. En dan, ja, god, dan, dan, dan kom ik dan wel eens op en dan worden er wel het staan ze dus mooie verhalen op allemaal. Alleen het gaat natuurlijk in het wielrennen eigenlijk om de Tour de France, toch? Dat is toch het evenement. En ik kan me voorstellen dat je toch een beetje een jaar in mineur bent, totdat hij weer gaat beginnen. Ja, nou ja, vooral de, de, de maandag na de tour, dat is echt een ramdag. Dat wordt ook Zwarte Maandag genoemd. Ja. Uh, dus ja, dat, dat is inderdaad het moment uh, waarop alle depressies weer kunnen beginnen. Uh, ja, de winter is helemaal erg. Dan wordt er niet gefietst. En dan ga je langzaam weer opbouwen naar die tour. Dus inderdaad, uh, de koortjes wel op zijn hoogtepunt nu. Ja, dit is het. Hè, dit, uh, en uh, gisteren dan. Hè, nou, nou, dan begint zo'n proloog. Dat het is, ja, ik vind dat zelf nooit zo'n hele leuke wedstrijd met je beetje saai om te kijken. Eigenlijk. Hoe, hoe hoe zit jij dan op de bank? Nou ja, ik, ik, ik zit er wel een beetje op dezelfde manier naar te kijken hoor. Want het is natuurlijk niet een hele spannende... Hey, het is geen goede tv, zo'n proloog. Je ziet wat mensen voorbij flitsen, je ziet wat tijden onder hun beeld... en uh, ja, je ziet dat de een, twee seconden sneller rijdt dan de ander. Dus het is niet een, een hele spannende tv-middag. Nee. Maar ja, aan de andere kant, je hebt dan uh, zo lang droog gestaan, om het zo maar te zeggen. Dus je bent hartstikke blij dat de fiets op tv is. <laughs> uh, en, en die spanning die, die komt ook van het, uit het feit gewoon dat je, hè, dat je die, die spanning die is opgebouwd, die tourcoach is, is gestegen. En ja, dan ineens is het er. Dus het is ook een soort verlossing uh, wat je dan ziet... Ja. Ja. En dat alleen al maakt het leuk. <laughs> en, uh, en je weet eigenlijk ook al wel zeker dat Cancelara uh, die gaat winnen die proloog. Want daar zet hij volgens mij altijd zijn zinnen op <laughs> en hij wint eigenlijk ook altijd, toch? Ja, ja de, de kans was heel groot. Maar hij heeft natuurlijk wel tegenslag gehad in het begin van het seizoen. Een uh, sleutelbeenbreuk. Dus uh, de, de vraag was even van is hij weer op zijn oude niveau? Maar inderdaad, het is een beetje zoals, uh, hè, zoals je vroeger van Duitsland uh, kon zeggen van zijn score in de laatste minuut. Uh, zo Wind Fabian de gewoon altijd een proloog. Ja, ja, ja. Hey, op, op jouw site, scoers.nl, zit, zit al wekenlang lange uh, um, uh, toer-etappes, zeges uit te delen aan Nederlanders. Alsof het echt de volkomen normaalste zaak is dat wij echt alle, alle Nederlanders wel een etappetje gaan winnen. Ja, Ho hoe ja. schat jij de kans in van de Nederlanders? We hebben een aantal hele goede. We hebben een aantal hele goede. Nou ja, Laten we zeggen dat statistisch gezien dat de kans. Uh, nou ja, veel groter is dan de afgelopen jaren. Hm. Omdat uh, we hebben gewoon veel meer Nederlanders in de koers. Er zijn er 18 op dit moment, dat zijn er bijvoorbeeld 4 meer dan Belgen. Uh, er zijn een paar hele goede, hè, Kaysink, Mollema, Mollemaat, Poels, uh, Johnny Hogeland. Er uh, zijn mannen die allemaal gewoon in de etappe kunnen winnen. Dus... Uh, nou ja, als we het toch hebben over droog droogstaan... sinds 2005 hebben we Nederlanders geen etappes meer gewonnen. Ja. Uh, nou, mijn inschatting is dat het dit jaar gaat veranderen. Dat er echt wel een verandering komt van... Uh, dat er een Nederlander op het hoogste podium komt. Ja, en het is ook wel leuk dat er weer eens een keertje... Uh, echte klimgeiten tussen zitten. Die, uh, ja, Dat is natuurlijk al een paar jaar zo, maar dat we nu ook echt... we maken ook echt kans in die bergetappers. En dat zijn toch de mooiste etappes om naar te kijken? Dat zijn de leukste etappes. Nu, nu is de, de tourorganisatie ons een beetje... Ja, weinig ter willen In die zin dat er maar twee echte bergetappes in zitten. Met, met aankomsten op. Mm -hmm. Maar aan de andere kant. Uh, er zitten wel een heleboel onverwachte heuvels tussen en bergen. Uh, daar komt vaak nog wel een stukje afdalen achteraan. Maar dat, dat, is inderdaad, dat zijn wel plekken waar, waar ook de Nederlanders. De, de klimrijd zoals jij ze noemt. Uh, wel een kans maken. En, en zeker Geesink en Poels. Die, uh, die zie ik daar wel iets doen. Mm -hmm. uh, en, en etappe 9. dat is er eentje die je op mag schrijven in je agenda. Want daarvan verwacht. Nou ja, de, de veel Nederlandse kennis. Ik dat in ieder geval Wout Poelsijzer iets gaat proberen. Oké, okay, uh, en dat weten die renners nu natuurlijk ook al wel. Hè? Dus ze hebben natuurlijk ook zo'n zo zo boekje met al die etappes. En die weten ook wel van, oké, okay, daar ga ik wat proberen als, als de benen goed zijn. Ja, zeker. Die, die renners die, die hebben met hun ploegleiding al ver van tevoren die, die etappes verkend. Verder lezen ze natuurlijk ook, uh, ook Eddys Koers. Dus ze weten waar ze <lacht> moet, uh, moeten pieken. Ja. <lacht> dus het kan bijna niet meer misgaan. Nee. Uh, even kijken. Ik zou zeggen Geesink. Nou, dat zou wel een top 3 kunnen worden, toch? Ja, dan ja, moet wel alles mee zitten, maar het zou zeker kunnen. Ja. Ja, ja. En dan zou die, als het niet lukt, dan gaat het mis op de tijdrit? Of, of, uh, of toch dat hij weer ja, dat, het, dat het net niet lukt of zo? Ja, ja dat, dat, is, dat is even. Ja, dat is letterlijk koffie kijken. Ja. Um, hij is verbeterd in de tijdrit. Dus ik, ik zou hem niet, nog niet uh, afschrijven in de, in de tijdrit op dit moment. Uh, de laatste twee tijdrit, de grote tijdritten die hij heeft gereden, waren boven verwachting goed. Um, ik denk eerder dat hij dan in de, toch in de bergen nog ietsje niveau tekort komt op de, op de andere renners. Uh, aan de andere kant, hij heeft heel duidelijk toegewerkt naar een hoogtepunt, naar zijn vorm. Het zou maar zo kunnen dat hij dat inderdaad gewoon staat. En uh, nou ja, het podium is haalbaar, absoluut. Hm. Bauke Mollema is uh, eigenlijk ook een soort kopman bij Rabobank. Niet alleen maar Geesink. Ze gaan een beetje uitkijken van nou, oké, okay, na een weekje weten we hoe iedereen staat en dan gaan we eens kijken wie, uh, wie de kopman wordt, toch? Ja, precies, dat is het idee. En dan heb je ook nog Steven Kruiswijk bij ik, Rabo. Die ja. kan ook heel aardig een berg op rijden. Ja, Bouke Mollema is een soort kuifje, hè. Dus die, die kan er zomaar ineens staan en uh, die kan iedereen verbazen. Uh, ik, ik verwacht heel veel van hem. Ja, leuk zeg. Het is echt, ik heb er echt zin in gekregen. Heb, heb, je, heb je dan ook zin in zo'n <laughs> etappe als vandaag? Wat, uh, ja, wat nou ook weer niet zo'n denderen spannende etappe gaat worden, volgens mij? Nee, nee, nee, precies. Het is niet een etappe inderdaad waar, je, waar je voor gaat zitten en, en handenwrijvend voor de tv zit. Maar aan de andere kant... Het is toch wel weer verrassend hoor. Het gaat door de Ardennen, er zitten leuke heuveltjes in. De aankomst is ook na een flink heuveltje, flink klimmetje. Dus je zou kunnen denken van god dat wordt weer Mark Cavendish of Marcel Kittel. Die gaat winnen, maar mijn verwachting is dat het niet een van die twee wordt. Uh, Peter Sagan, die, uh, die verwacht ik vandaag eigenlijk als winnaar. Oké, okay. nou we gaan kijken of dat uh, ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dankjewel Leon en uh, we, gaan het, we gaan het allemaal volgen uiteraard op tv. Nog veel leuker hier op de radio, op radio 1 en op hetiskoers.nl. Dankjewel Leon en we, sp we spreken elkaar weer. Oké, okay, dan gaan we naar uh, BNN Backstage, want elke week krijg je in BNN Backstage een kijkje achter het schermen. Dit programma wordt namelijk helemaal gemaakt door de feiten van BNN University. Maar wat doen Wieke, Natalie en René eigenlijk allemaal? Wieke, geef je deze week een update? BNN University Backstage. Backstage. Hi, dit is de BNN University Backstage update van zondag 1 juli. En ja, je hoort het vast al. Deze keer doet niet Natalie. Maar ik, Wieke, de update, want ik ben samen met René... ontzettend hard bezig geweest voor 4-7 deze week. Maar ja, Nathalie die liet het er een klein beetje bij zitten. Die zit namelijk ergens heerlijk te chillen in een afgelegen dorpje in Frankrijk... waar ze volop wijn drinkt, kaas eet en nog meer wijn drinkt. En aangezien Nathalie altijd de gelegenheid vond om ons flink door het slijk te halen... En toen vertelde ze maar weer eens voor de verandering... dat ze zo vaak ontzettend dronk als er garnaal was. Dan wieken. Die doet nog steeds elke week de productie bij de radioshow van Sander Hogendoorn op 3FM. En daar heeft ze het wel naar de zin. Toch, Wieke? Ja, ik heb even mijn titel laten zien. <laughs> dus, nu is de beurt aan Nathalie. Want mevrouw mag dan wel drie keer de fameuze Repo-prijs van BNN hebben gewonnen. En negen voor haar stage bij BNN Today hebben gekregen. En de leider zijn voor alle festivals waar we deze zomer met University heen gaan. Maar ook Nathalie heeft zo haar duistere kanten. Ja, ik heb dit in de wandelgangen vernomen... Nathalie, ja die preutse van University, is zich op dit moment aan het opwerken bij de rechtse omroep WNL. Ja, ja, onze lieve onschuldige Nathalie heeft zo haar connecties bij de rechtse rakkers. Ja, dat had je niet gedacht, hè? Zo, we hebben we de dagelijkse portie roddels ook weer gehad. Maar we blijven toch een beetje in de liefdesferen. Want afgelopen vrijdag kwam alleen Clark optreden voor That's Life in de Bar bij BNN. That's Life, 3FM. Radio. Hey, ik ben Alain Clark en je luistert naar 4-7. Je weet wel, die petjes dragende, donkerbruine ogen hebbende, prachtig glimlachende, sexy. Goed, Alain Clark dus. En René en ik mochten achter de bar staan met perfect uitzicht. Ja, heerlijk. Goed. Dat was hem weer. Volgende week weer een B&N Backstage Update zonder Nathalie. Dan weet je dat vast. En kun je ons nou echt geen week missen? Kijk dan even op facebook.com slash BNN University. En volg ons op Twitter via het University. Tot volgende week. Hoi. En je kunt je ook nog steeds aanmelden he, voor de B&N University. Check dan inderdaad de site B&NUniversity.nl. En uh, wie weet ben jij wel na, uh, na augustus. Zit je er gewoon bij. Maak je ook dit programma. Meld je aan, bnuniversity.nl. Het is een beetje een traditie geworden. Ieder jaar wordt één liedje gebombardeerd Tour tourhit. Oftewel, het nummer dat gedraaid zal worden tijdens de Tour de France. Ja, wij vinden zelf altijd hier bij BNN van... nou dat mag allemaal wel wat leuker en wat moderner en zo. En dus uh, kiezen we altijd een, nou, een top drie en één ultieme nieuwe tourhit. Nou ja, dat kiezen wij natuurlijk niet zelf, want daar hebben we helemaal geen verstand van. Dat doet popjournalist Guus Hoogaerts. Guus, goedemorgen kijk wat die is. Nee, hij is hem nog niet guus. Oké, okay, dan gaan we even ik uh, mm, even kijken wat we dan kunnen gaan doen. Weet je wat? Kijken of we van Wieke wel heeft. Wieke van de regie die zit nu driftig te bellen. Ik denk waar is in Gosnaam Guus gebleven? Een klein opzommetje van wat we al gehad hebben. We hadden Ben Longle Sol. Die hebben wij groot gemaakt hier bij BNN. Hebben we Guus al hangen? Nee, we hebben Guus nog niet hangen. Nou, weet je wat? Dan gaan we eerst even André Kuipers doen. André is namelijk uh, bijna op weg naar huis. Rond kwart voor zeven wordt zijn kapsule teruggekoppeld of losgekoppeld. En hoe het allemaal begon, dat hoor je nu. De aarde is een fantastisch mooie planeet. Er is zoveel te zien en te, en te doen. We're in the air. En, uh, het zweven en, en die aarde zien en het gevoel dat je, dat je een, een deel van de kosmos bent. De eerste stappen. De heilige grond van Baikanoer. En daar rijdt de Soyuz. De laatste keer zwan ons naar de vernietiging. Standaard de foto op de trap. Ik zit met knieën onder mijn kind daar. En jij bent de langste volgens mij. Ja, ik ben niet de, de langste, ja. En ik zit op het krafste plekje. Ze zitten geloof ik nog allemaal aan, aan de thee. Je, e, je ESA-collega's hier die beginnen een beetje te schuifelen op hun stoelen. Nee. Ja, het is ook nog maar 36 seconden. 10 seconden moet hij gaan en dan zien we hoe het weer de boost. Hier gaan... Ontsteking. Eerste fase.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 Het is een bijzonder gevoel om je hele land in één oogopslag te kunnen zien en tegelijkertijd dus alle mensen die daar op dat moment koninginnendag vieren. Het was een plezier en een privilege om hier met jullie te zijn, your hele Orbit One flight control team, Holly Ridings en haar Viking uh, flight control team. We zijn heel blij om hier te zijn. Jullie hebben een geweldige dag dan Is die periode van zes maanden voorbij en dan kom je weer terug op aarde. Wat moest je dan nog?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 En over een minuut of tien, sterker nog, precies tien minuten... dan wordt uh, André Kuipers losgekoppeld van de ISS... en gaat zijn reis terug naar de aarde beginnen. En daar gaan we zo meteen bij zijn, uiteraard. Terug naar uh, de Tour de France. We gaan hier uh, met BNN een officieuze tourhit kiezen. Dat doen we natuurlijk niet zelf. Dat doet popjournalist Guus Hoogaarts. Guus, goedemorgen. Bonjour. Bonjour, he. bonjour. Wil je een beetje een tourlief hebben? Ja, enorm. Ja, ja natuurlijk. Het ja, ja, ja. zou kunnen dat je alleen van, want jij weet alles van Franstalige muziek, uh, zuchtmeisjes en dat soort dingen. Ik dat, dat, bedoel, da, da, daar zit jij helemaal in. Alleen uh, de Doelen Frans, dat, dat, dat, dat weet je ook wel uh, te raken. Ah, ik, ik ga geen, uh, geen wielerprono uh, invullen, dat doe ik niet. <laughs> daar, daar, daar weet ik het niet, niet te weinig van. Yeah. Maar het kriebelt wel enorm sinds gisteren natuurlijk. Uh, ja, ja, is ook zo. Is ook zo. En die, het is ook leuk dat je dan weer regelmatig Franstalige liedjes op de radio hoort. Uh, jammer genoeg vinden wij uh, niet, niet moderne nieuwe liedjes. Liedjes die je eigenlijk nog nooit gehoord hebt. Altijd weer die, uh, ja, die, die platen die je toch al wel heel goed kent. We gaan even een uh, top drie samenstellen. Tenminste, dat heb jij voor ons gedaan. Um, drie liedjes die, uh, die het ook wel eens zou kunnen gaan worden. We beginnen bij uh, Jolly Jumper. <laughs> Jolie Jumper, denk je yeah. dat, dat, dat je moet zeggen. Dat het zijn denk ik Drie, ook, ja. uh, drie uh, meisjes uit uh, Frans, uh, Franstalig Canada, Quebec. Uh, ze heetten uh, Audrey, uh, Amélie en uh, uh, hoe heet die daarnaast? Uh, Marie-Claude. Mm -hmm. En uh, nou, dan heb je hem al. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, het zijn, uh, het zijn uh, drie uh, uh, hele verschillende, ook hele mooie meisjes die een beetje, ja... Uh, oh, Guus? Er is iets aan de hand met een telefoon van Guus. Met Frankrijk associeert eigenlijk. Je was heel even weg uh, Guus, je, je was heel even, ik hoorde je heel even niet meer. Maar, okay. maar ga verder met je verhaal. Ze, de, nou ja, de drie, drie dames dus die uit uh, Quebec uh, komen. Ze maken een uh, beetje country bluegrass-achtige muziek. Muziek die je direct met Frankrijk zou associëren. Mm -hmm. Die wel heel erg goed bij de, bij de Tour de France past wat mij betreft. Beetje dat melancholische, dat, uh, dat romantische. En uh, ja, dat, dit, dit, dit, dit, dit liedje, dat... dat uh, het is ook een beetje een fietstempo. Oké, okay. een goed, goed fietstempo. Ik heb, dus ik dat, heb dat, een fragmentje ervan, zijn. van het liedje Kom. Ja, mooi liedje. Daar kun je goed op fietsen, inderdaad, Guus. Ja, het is een ja. beetje een belangen oude stijl ja. Ja, Dat staat zo maar Ja, kan zo bereiken, wat ja, Lekker. We gaan naar de tweede, dat is Robin Leduc hey, Robin Leduc komt uit Carcassonne. En hij uh, stopt heel veel uh, Afrikaanse invloeden in zijn muziek. Uh, soms is het heel, uh, heel up-tempo, en dit is wat, uh, wat minder mid-tempo. Mm -hmm. maar heet Made in dat is uh, in Engels. Maar het liedje is toch in het Frans. Het heeft een beetje een luier. Uh, Afrikaanse sfeer, maar er zit toch wel, wel een boodschap in. Want over dat made in, made in China, made in France, wat zeggen we dan helemaal? Wat, wat, wat, wat wil, wil het product daar eigenlijk mee? Wat bedoelen ze dan nou eigenlijk Aha, mee? Ja. Wat, ja. wat moet je daarmee als consument met zo'n zo iets? Wat, bedoel, want jij uh, luistert ook echt daadwerkelijk wel naar de teksten uh, bij Franse liedjes. En daarbij moet ik zeggen dat het bij heren wat makkelijker is dan bij wijzen. Bij mij zit er gewoon ook wat meer weg wat dan bij de mannen. <laughs> ja. Maar uh, hier heb uh, ik toch ik echt een gevoel dat ik erop hem uh, iets wilde vertellen. Dus ik heb wel even uitgezocht wat hij nou precies uh, zei. Ja, Made in, klein stukje daarvan. C'est si bien dans le vent, made in Cette nuit quelle se voudra meer een beetje voor etappes zoals vandaag hè? door het Franse land fietsen en uh, lekker zo'n liedje ah, van, op de achtergrond. Vandaag, vandaag is het nog een België. Lucas. Oh ja, je ja, hebt uh, gelijk. Van, uh, ja, maar het is wel in Wallonië, dus daar spreken ze ook Frans. Ja, ja, <laughs> maar je hebt helemaal gelijk inderdaad. Maar bij, bij zo'n etappe zou dat goed passen inderdaad, gewoon uh, mooie uh, luchtbeelden vanaf de helikopter en zo en dat uh, ja, zou dat en, goed ja, dat, dat passen. Uh, wat is dat kasteel daar? Ja, dat, dat, soort, uh, dat soort dingen. Ja. Ja. Welke plaats heb je op ingezet voor, uh, voor deze tour zo? Ja, we zijn dus in, in Wallonië. Uh, uh, Man 19, komt uit Luik, uh, heeft uh, dit jaar eens met een plaatje gekomen, uh, een beetje... Ze is een beetje de vrouwelijke tegenhanger van de kick in Nederland. Het is dus ook zo'n zo meisje met zo'n uh, zo mooie beehive en, en uh, van die, van die, van die jurkjes uit de jaren zestig. Die, die die sfeer helemaal probeert terug te brengen, maar dan ook weer op een moderne manier. Het is geen makkelijke retro of zo. Yeah. En het is, ook dit heeft een heel goed fietstempo. Uh, uh, liedjes die gaan allemaal over de, de mooie en slechte kanten van de liefde. Uh, maar ja, je, ik, ik word er wel ik word er heel vrolijk van, ik word er heel, krijg er een tourgevoel van. Dat vond ik toch het belangrijkste. Ja, ja, ja. Wat, zou dat dan een hit kunnen worden, ook zo'n plaatje? Of, de, of, of is het daar toch, ja, Franstalige muziek, dat, dat slaat gewoon toch weer net niet aan hier in Nederland? Nou ja, ik denk, dit, dit, dit is wel heel catchy en wat ik al zei, ik bedoel, de Kick is ook een hit gescoord met Simone. Ja. En wat je misschien op voorhand nog niet zou, uh, zou, uh, zou zeggen. Het ja, heeft nog net, dat, dat juist, uh, net genoeg reden om, om een heel breed publiek aan te uh, spreken. Dus ik zou zeggen, ja, ik, ik denk het wel eerlijk gezegd, maar dan moet het wel gedraaid worden, Luc. ja, je hebt gelijk, dat ga ik zo meteen doen. Ik ga uh, Marcel 19 met Genevoix Cafou. Uh, je -cafou. weet hoe ja. goed ik ben in Franstalige uitspraak. Heerlijk. <laughs> Dankjewel Guus weer voor de selectie. Ik ga hem elke week draaien. Heel goed. En Dank ik gaan pluggen bij Dionne de Graaf en dan moet het nog helemaal goed komen, denk ik. Oh, bij Dionne zeker. <laughs> ja, de dijk me ook. Dankjewel Guus en uh, uh, we spreken elkaar weer. Geniet van de, de tour. Oké. Okay. Okay. Hoi, hoi, hoi. Zometeen ga ik die uh, draaien. Je ne que nou, die dus. Modern Marcel 19. Je luistert naar 4.7 en over een paar minuten wordt uh, uh, André Kuipers losgekoppeld van de ISS. Geert Groot-Koerkamp is in Moskou. Uh, goedemorgen, Geert. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een um, spannende spannend moment is dit, geloof ik. Hè? Over een paar minuten, uh, anderhalf minuut, tweeënhalf minuten wordt hij losgekoppeld. Wat betekent dat eigenlijk, dat hij los wordt gekoppeld? Uh, nou, hij zit dus in dat ruimteschip, hè, die, die Soyuz, samen met zijn twee ploegmaten. Uh, ze zitten nu nog vast aan, uh, aan het ruimtestation, aan een uh, module die racisseert heeft, de dageraad. En over een paar minuten dan wordt ze daarvan losgekoppeld. Uh, en nou, in, in de pakweg de, de 15, 20 minuten die volgen, dan maakt dat, uh, dat ruimteschip, de Soyuz, zich in feite los van het ruimte station en kan het de eigenlijke uh, terugkeer naar de aarde, uh, de afdaling, uh, beginnen. Maar dat zal dan nog een, uh, ja pak dat 3,5 uur ver natuurlijk. Ja, en is dat dan, is dit dan echt zo'n moment dat het een spannend moment is, dat we echt even uh, zenuwachtig moeten zijn? Nou, hoe hier niet echt voor, voor het puntje van de stoel te zitten. Het spannende moment komt denk ik, denk ik later. Uh, uh, deze bemanning zit natuurlijk al een tijdje in, uh, in die sajoes. Al, al vele uren geleden zijn ze daar ingegaan. Uh, hebben ze afscheid genomen van uh, de mensen die erachter blijven in het ruimtestation. Die hebben van binnenuit uh, de, de luiken uh, hermetisch uh, afgesloten. Uh, en daarna was het gewoon wachten tot, tot dit moment, de ontkoppeling. Uh, maar ja, dat is, dat is vooral een technische aangelegenheid. De echte spannende momenten komen pas over een paar uur als, uh, als uh, die Sayuz echt weer terugkeert in de damp ging. En uh, nou, dan, dan moet je maar weer hopen dat alles goed gaat. En dat de barbuches zich goed ophouden en dat soort, uh, dat soort dingen. Uh, want het blijft natuurlijk altijd een hele ja, een, een, een behoorlijk ingewikkelde en uh, ja uh, niet. Uh, risicovrije uh, uh, operatie. Ja, we hebben hier op de achtergrond uh, hoor je wat geluiden. Ja, er wordt niet zo heel verschrikkelijk veel gesproken. Dat gaat natuurlijk allemaal uh, ja, dat, dat gaat natuurlijk maar heel gecontroleerd en uh, uh, daar zit weinig paniek bij, geloof ik. Hè? Dit is niet iets wat uh, wa waar ze zich heel erg veel zorgen over maken, zo'n uh, loskoppeling. Nee, dit is echt een routine. Ik bedoel, als je ook in het... Eh, ...waar ik straks naartoe gaat... ...naar het het zin, in het ontstaan, dat het eh, zoveel hier bij Moskou... ...dat, ja, dan lopen dan een paar mensen zo... ...die kijken af en toe op wat, wat monitoren. Eh, maar er is natuurlijk permanent contact... ...met de bemanning daar... ...weet precies... Eh, ...wat zich daar... ...wat boven afspeelt. Um, en pas als het... ...ja, wat spannender gaat worden... ...meestal bij dit soort situaties... ...je kan ik zeggen, ook een paar uur... ...dan loopt die zaal ook langzaam aan vol... ...en dan... dan, dan Begint de spanning wel uh, voelbaar te worden. En uh, op het moment dat, dat het duidelijk is dat alles goed, is, uh, goed gaat, goed is gegaan, dat de landing uh, is geslaagd, dan, dan voel je ook echt een, een enorme ontlading bij al die mensen die, uh, die nu zo doen alsof het allemaal heel gewoon is. Hm. We gaan uh, even kijken hoe het gaat uh, beginnen, want over uh, nou, zo'n 40 seconden dan, uh, dan wordt dat losgekoppeld. Ga even kijken of we naar Noordwijk kunnen, naar het Space Expo. Uh, Ronald hebben we daar zitten. Goedemorgen. Kijken of we die kunnen bereiken. Nee, we hebben nog geen bereik. Dan gaan we nog heel even terug naar. Uh... Ja. Hoor je mij? Ja, hoor, ik hoor je. Ja. Hallo, goeiedag, goeiedag. Waar Goeiemorgen. Zijn we na Goeiemorgen, inderdaad. Waar zijn we naar nou aan het kijken? We zijn op dit moment aan het kijken naar uh, beelden van het uh, Mission Control in, uh, in Houston. En uh, de, daar volgen ze ook uh, wat er gaat gebeuren... uiteindelijk bij de terugkeer van André Kuipers. Dat is niet het, het maincentrum uh, in, uh, in, uh, in het Soep in, uh, in Moskou. Um, uh, ik zit uh, samen hier met Hans van der Landen. Ik zit in de, de Space Expo, waar zometeen ook de grote NOS-uitzending... vandaag gaat komen uh, uh, op televisie. En wij zullen hier de hele ochtend zitten om te volgen... hoe je inderdaad die landing in zijn in werk gaan. Ik zit hier met Hans van der Landen. Hij is van de Space Expo. ruimtevaart -expert, mag ik mag ik wel zeggen... Er um, uh, uh, zijn al wel wat wijzigingen op het schema, geloof ik. Ja, het is uh, allemaal één minuut uh, vervroegd. En dat betekent dus dat hij over een paar minuten, om 6 uur 53 precies, los gaat uh, maken van het internationale ruimtestation. En dan uh, gaat die uh, capsule dus uh, in val richting de aarde. En om uh, 9 uur 19, dus dat u nog even, dan wordt de rennerakket in werk gesteld om uh, de terugkeer mogelijk te maken. Best even een spannend moment. Ja, het is zeker heel spannend uh, dat loskomen. Want uh, ja, alle systemen moeten werken en uh, moet de luiken moeten goed gesloten zijn. En, uh, ja, het is uh, toch ook een afscheid ook, uh, voor André en ook uh, voor iedereen die eraan gewerkt heeft. Afscheid van het internationale ruimte. We hebben net ook al beelden gezien van waar moet André Kuipers nou uh, terechtkomen straks met zijn Soyuz capsule uh, Daar zijn ook allemaal voorzorgsmaatregelen genomen. Dus hij kan in verschillende zones landen. Ja, er zijn uh, verschillende zones uh, zijn er actief. Er staan uh, reddings klaar om de bemanning dus uit de capsules te halen zo snel mogelijk... en zo snel mogelijk te vervoeren naar een militair vliegveld... zodat ze op een vlucht kunnen naar Amerika toe in het geval van André Kuipers. Ja, want ik zag al, ze hebben helikopters, maar ze hebben ook speciale voertuigen... die makkelijk over die steppen heen kunnen. Ja, de Russen hebben een aantal voertuigen gebouwd... waarmee ze dus zo snel mogelijk de capsule kunnen bereiken. Uh, daarmee kunnen ze dus de capsule ook gaan ophijzen. Uh, er zitten uh, medische apparatuur uh, zit in. Er zit een reddingsteam in. Dus ze kunnen tenten opzetten om de mensen gelijk te onderzoeken... als ze naar beneden komen. En, uh, ja, dit, uh, en eventueel ook uh, te takelen de capsule als die uh, helemaal verkeerd terechtkomt. Straks dat loskoppelen, dan wordt er een haak losgemaakt. Je, terwijl we kunnen nu uh, beelden zien uh, van de Soyuz. Volgens nou, mij komt hij, hij nu los. Zijn? Hij is los, hij is los. Ja, het uh, ruimtes, uh, Heel langzaam verwijdert hij zich nu van het uh, internationale ruimteon. Je kan prachtig de capsule zien, het middelste gedeelte, waarin de drie cosmonauten zitten. En uh, ja, die zitten nu achter de controls, die houden dus goed in de gaten of het allemaal goed verloopt. En dan moeten we goed op de zijkanten letten, want daar zouden we uh, straalmotortjes kunnen zien. Hè? De, de... Ja, de, uh, op de capsule zelf daar zitten uh, aan de onderkant wat kleine straalmotortjes, uh, raketmotoren moet je zeggen. En uh, je ziet dat witte randje erop zitten aan de onderkant, dat. Het is het motorblok, dat we, gaat hij zometeen meteen loslaten. Dat duurt nog wel even hoor. Eh, even als het leefgedeelte, het bovenste bolletje wat erop zit. En dit is een belangrijk moment, want dit heeft ook te maken... hoe komt hij, in welke landingszone komt hij terecht? Ja, het, nou, het is vooral uh, belangrijk hoe lang die remraketten uh, in werking worden gesteld. Of dat uh, de juiste tijd is, moet, vier minuten moeten ze branden. Branden ze te kort of te lang, dan komen ze dus niet in het doelgebied terecht. En uh, ja, de ontkoppeling die heeft dus uh, plaatsgehad boven Libië uh, vanochtend. En uh, het is dus nu de bedoeling dat hij uh, langzamerhand uh, aftaalt richting aarde. Twee rondjes gaat hij nog maken. In ieder geval kunnen wij nu zien hier dat André Kuipers is weg van het ISS. Dankjewel Mark Hammer. Daar in het Space Expo. We blijven het natuurlijk hier volgen op Radio 1 en je kunt het ook volgen op Journaal 24. Dan die tourplaats Je ne vois que vous Radio. De Marcel 19. Madame Marcel 19 het is onze officieuze tourhit uh, ja. van BNN en in ieder geval. Mark Hamer in het Space Expo. Richtig. En wat gebeurt er nu? Ja, we zien de, de capsule, de Soyuz-capsule, iets draaien ten opzichte van het ISS. Hij is Een aantal minuten geleden is hij dus losgekoppeld. André Kuipers ja, niet meer vastgekoppeld aan het internationale ruimtestation ISS. We kunnen heel mooi zien dat de capsule bestaat uit drie delen. Ik zit hier met Hans van der Landen van de Space Expo. Hij bestaat uit drie delen. En uh, uh, ja, wat, wat zijn ze eigenlijk nu aan het doen? Nou, ze zijn dus alle systemen aan het controleren en ze gebruiken dus wat stuurraketjes om hem in de juiste positie te manoeuvreren. Je ziet hem dus iets draaien. Helaas, je kan de stuurraketten niet zien werken, maar je ziet wel de draaiing. En uh, langzamerhand uh, begint hij dus uh, iets te zakken richting de aarde. Het is nog niet de definitieve val naar beneden toe. We hij... gaan nog twee rondjes maken. En uh, ongeveer over uh, nou, ja, ruim uh, anderhalf uur. Ja, om uh, 9 uur 19 is eigenlijk het uh, eerstvolgende uh, belangrijke moment. En dat is het moment dat dus die remraket in werking wordt Kijk Kijken naar een beeld. De, de zwarte sterrenhemel uh, rechtsboven. Linksonder zien we ja, eigenlijk een kwart van de aarde. En daar in het midden, daar hangt de Soyuz-capsule waar André Kuipers samen met Oleg Kononenko en Don Pettit in zit. Uh, 21 december vorig jaar werden ze gelanceerd van Baikonur en, en uh, dat is in Kazachstan en straks ja, ietsje ten uh, noordoosten daarvan zullen ze uiteindelijk uh, terechtkomen weer in die steppe en daar zullen ze opgevangen worden. Uh, ja, mooi gezicht om, um, om zo die, die Soyuz-capsule te zien hangen, een klein beetje te draaien maar op dit moment, want uh, ja, het lijkt wel of ze stilhangen, maar ze gaan met 28.000 km per uur. Ja, ze gaan met 28.000 km per uur. Eh, draaien ze in anderhalf uur nog een uh, rondje om de aarde heen. De beelden die we nu zien die worden gemaakt vanuit het uh, ISS. Anders hadden we nooit zulke prachtige beelden ontvangen. En uh, ja, het is prachtig om de aarde te zien met die capsule erboven hangend. Je ziet de prachtige aardatmosfeer, die dunne schil. Waardoor het leven hier op aarde mogelijk is. is echt... dan nu de camera iets bijgebogen, bijgeschoven moet worden. Want uh, ja, het, het ziet er inderdaad op dat hij heel langzaam, heel voorzichtig. in een iets lagere baan terecht komt. Ja, ja, en als je dan bedenkt dat hij echt met 28.000 km per uur. daar om de aarde heen draait. Uh, dan is het echt fantastisch. Het is fantastisch dat we ook uh, live coverage hebben. vanuit uh, tube, vanuit het controlecentrum. in uh, Rusland, uh, bij Moskou in de beurt. En uh, daarvoor dan worden uh, dus deze beelden komen tot ons. André Kuipers, bezig met zijn laatste rondjes om de aarde. En dan komt hij straks om uh, nou, kwart over tien uiteindelijk... moet hij voet zetten, Moet zijn capsule weer landen op de aarde. Mark Hamer, dankjewel vanuit het Space Expo Center. Um, wie hier met enorm veel zenuwen, weet ik bijna wel zeker, naar zit te luisteren... is Fred Kuipers, broer van André Kuipers. Fred, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe is het met de zenuwen? Ja, ik ben best wel zenuwachtig. Ja, dat nou kan ik ik, me wel uh, een beetje voorstellen ook. Ja. Uh, is toch je broer daar uh, ja, ver in de ruimte? Ja, ik heb toch uh, zijn laatste, laatste mailtjes gezien vanuit de ruimte. En je, hij je ook een foto bijgestuurd. En dan zie je hoe, hoe krap het is in die Soyuz als ze met z'n drieën bij elkaar zitten. Ja. En uh, ja, dan zit je zo drieën opgepropt. En op een gegeven moment uh, ja, dan ga je naar beneden en dan. Uh, ja, dan begint de kermisattractie van ja. andere rekening. <laughs> ja, ja, ja, ja, precies, want ik heb, ik heb wel eens filmpjes gezien, dat gaat met een behoorlijke snelheid, ja. eh, ook, ook nog op het laatste. Hè? Ik bedoel dus niet dat het even een parachute uitgaat en dat het dan langzaam nee, maar naar beneden is. Ook, maar het kom de, kom de kom het komt een behoorlijke maar Komt hij ook nog neer. Is hij zelf zenuwachtig, weet je dat? Nou, je, ik weet niet eens zenuwachtig, maar hij zit er wel tegenop, omdat hij gewoon weet dat, hij zich, uh, dat het een uh, soort kermisattractie is. En ook dat hij zich uh, niet echt lekker gaat voelen beneden, dat ja. hij weer de zwaartekracht voelt. Dat hij is zo uh, een beetje verslaafd geraakt aan het zweven en dat alles lekker uh, ruim zit. Ja. En dat je in één keer de zwaartekracht voelt, dat schijnt uh, behoorlijke tegenvallen te zijn. Ja, want ik, ik kreeg het idee dat hij het echt in zo enorm naar zijn zin had daar in de ruimte, hij zou er nog wel een half jaar willen blijven volgens mij. Nou, dat idee heb ik ook een beetje. Ik kan het niet helemaal voorstellen. want ik denk dat hij zijn vrouw en kinderen en haar ook wel mis, maar het is hem zo goed bevallen. Ja. Dat, ja, dat, uh, dat idee heb ik ook. Wat is nou spannender, de lancering of, uh, of de, weer, weer terug naar aarde? Ik vind eigenlijk de landing wel uh, spannender. Mm. Ja. ja. Gewoon omdat daar, omdat daar nog wat mis kan gaan? Of, of, of denk je daar helemaal niet over na? Nee, nou, ik, denk, ik denk er wel over na. Ja, ja. Maar, maar hoop, ja je... dat doe ik helemaal niet. Nee, maar ik weet gewoon hetzelfde als André die die lancering uh, niet eng vond. Ja. En ik weet wel dat hij hier zelf ook wel tegenop ziet. We gaan. En ik, ja, ja er zitten natuurlijk heel veel uh, facetten op hè die bestaat uh, uit drie delen ja yeah. en die moeten ook nog los uh, loskomen van elkaar en dan moet hij met een speciale hoek naar het assesseren gaan. Dus ja, er zitten ja, zit toch wel wat risico's aan. We gaan het afwachten. Ik wens je een, een, een mooie ochtend. En uh, we gaan ervan uit dat alles goed gaat komen. Ja, en, en, uh, uh, nou, sterkste met de zenuwen. Oké, okay, dankjewel. <lacht> dankjewel. Fred, Fred Kuipers, broer van André Kuipers. Zometeen, dit is de zondag. Met Kiva Alous, Goedemorgen. Goedemorgen. Ook een uur. beetje uh, spannend na te zitten te kijken naar de ontkoppeling en zo? Nee, nog niet. Nog niet? Nee, nou, het is wel nee, spannend. Wel gehoord hoor. dat het elk ogenblik allemaal kan gebeuren. Ja, het is een spannende ochtend. Een spannende ochtend. Wat nee. gaan jullie doen? Uh, ik heb ook een spannende ochtend. Uh, ik ga praten met Lorena Veldhuizen. Zij heeft een spannend kinderboek geschreven, Avonturen van Glas. En wat nog bijzonderder is, is, is dat een deel van dat boek... is uitgegeven in een lettertype voor dyslectici. Ah, dat zo meteen. En dit is de zondag. Tot zover 4-7. Nu het nieuws van 7 uur. Vroege Vogels beheert het Nationaal Natuurgeluidenarchief. Met deze week brulapen. Wolven.